7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zelstra zet bezuinigingen op cultuur onverminderd door. Spanning in Griekenland loopt op. En NS past dienstregelingen aan aan dreigend onweer.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 Eerder stoppen met werken blijft wel geld kosten. Wie dat doet, levert 6 à 7 procent koopkracht in. Een topman van de Afghaanse Centrale Bank is naar Amerika gevlucht. Volgens topman Fitrat is zijn leven in gevaar gebracht... omdat hij hooggeplaatste Afghanen in verband heeft gebracht... met het schandaal rond de Kabulbank. De grootste particuliere bank van Afghanistan... ging vorig jaar door dubieuze praktijken bijna failliet. In verband met het schandaal worden een broer en andere verwanten van president Karzai genoemd. De Afghaanse regering zegt dat de president van de centrale bank is gevlucht omdat hij zelf verdacht wordt. Volgens de regering komt zijn vertrek uit Afghanistan neer op verraad.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 Een asteroïde met een doorsnee van 5 tot 10 meter is gisteravond langs het zuidelijk halfrond gescheerd. De steenklomp passeerde de aarde, zoals voorspeld, op een afstand van 12.000 kilometer. Steenklompen van die omvang komen gemiddeld eens in de zes jaar zo dichtbij. Deskundigen zeggen dat er nooit een inslag heeft gedreigd. Zo'n klein object zou vrijwel zeker in de atmosfeer verbranden.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 Vanaf het middaguur rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling in verband met de zware onweersbuien die worden verwacht. Bij onweer met zware windstoten en hagelbuien moeten treinen langzamer rijden en dat zal de dienstregeling verstoren. Passagiers moeten volgens de NS rekening houden met vertragingen en extra overstappen. Het advies is om de website van de NS en teletext in de gaten te houden voor actuele vertrektijden.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 ADB ah, Verkeersinformatie. De problemen in deze spits die zitten op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen Heteren en Knopend Ewijk 10 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De berging moet erg lang gaan duren. De rechterrijstrook is dicht. Dus voorlopig is het advies om te rijden via Tiel... vanaf Knopend Valburg over de A15 en de A2. De A67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen de Alfred Zomeren en Geldrop 7 kilometer door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.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 NOS Radio journaal, Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Lekker misschien dat warme weer als je met een cocktailtje op het strand zit, maar niet in een stilstaande trein. In België ging het gisteren helemaal mis op het spoor. Duizenden reizigers zaten vast. Hoort u zo meer over? Het ging ook mis voor de kunstinstellingen in Nederland. Staatssecretaris Halbezelstra Zelstra zet zijn bezuinigingen door. En een Kamermeerderheid van CDA, VVD en PVV steunt hem daarin... in zijn bezuinigingsplannen van 200 miljoen euro op cultuur. het Kamerdebat gisteravond bestreed staatssecretaris Zelstra... dat er sprake is van een culturele kaalslag. En ook de cultuursector moet bijdragen... aan het totale bezuinigingspakket van 18 miljard euro. Margreet Boer volgde het debat en hoorde van de staatssecretaris... dat hij vond dat die bezuinigingen niet voortkomen... uit minachting voor de kunsten. In de aanloop naar het Kamerdebat over de cultuurbezuinigingen zijn grote woorden gebruikt. En ook de oppositie zet hard in. Je kunt gerust spreken van culturele destructie. Het kabinet maakt de kunsten kapot. Staatssecretaris Halbe Zijlstra, die de laatste dagen door protestgangers voor van alles en nog wat is uitgemaakt, vindt dat door al deze protestgeluiden de balans zoek lijkt. Uh, het kabinet uh, blijft nog steeds ruim 750 miljoen euro investeren in cultuur. Het is dus niet zo dat dit kabinet geen cent om cultuur geeft en cultuur niet belangrijk vindt. De oppositiepartijen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid noemen de bezuinigingsdrift in de cultuursector kil en koud. Het kabinet laat niet zien of zij van de kunsten houdt. De toon die wordt aangeslagen door de staatssecretaris en de minister-president is beledigend en koud. De staatssecretaris denkt daar anders over. Ik heb de afgelopen dagen en weken uh, wel eens de indruk gekregen alsof... Uh, sommige partijen er belang bij hebben om het beeld in stand te houden... alsof dit kabinet een hekel heeft aan cultuur. Uh, het kabinet vindt cultuur belangrijk. Het kabinet neemt ook pijnlijke maatregelen... die voor de cultu culturele wereld diep ingrijpen. Dat realiseren wij ons. Wij willen ook een omslag maken in het cultuurbeleid. Maar uh, de vijandigheid die door sommigen werd uh, neergezet... Uh, dat er sprake is van, van minachting en dat voor terminologie... Uh, voorzitter, dat zou ik uh, hier toch van mij af willen werpen. Daar is geen sprake van. De SP en GroenLinks beschuldigen de regering ook van een enorme kaalslag. Het debat wat we vandaag voeren is denk ik wel het allernaarste debat... wat ik uh, tijdens mijn kamerlidmaatschap heb kunnen voeren. Um, over een kaalslag. Over kaalslag op schoonheid. Ik roep u op om af te zien van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 Het bedrag van 200 miljoen op 18 miljard euro... is volgens de oppositie veel te veel en onnodig. De drie schragers van het kabinet beseffen niet... dat als je zo disproportioneel op kunst en cultuur bezuinigt... je een ander Nederland creëert. Op de totale bezuiniging van 18 miljard is 200 miljoen euro een schijntje. Het is dus niet zozeer een economische kwestie... als wel een politieke daad. Staatssecretaris Zelstra vindt 200 miljoen euro goed te verdedigen. Het kabinet heeft aangegeven geven dat wij en moeten bezuinigen. En ik zeg tot degenen die hebben gezegd, is nou 200 miljoen essentieel voor de 18 miljard? Ja, eh, het is onderdeel daarvan. Natuurlijk, het is een politieke keuze. Vele malen 200 miljoen maken ook miljarden. En eh, op die manier komen we tot de 18 eh, miljard. Wij vinden daarnaast dat de afhankelijkheid van de overheidssubsidiering eh, moet verminderen dat er vanzelfsprekendheid waarbij wordt uitgegaan dat subsidies worden toegekend af moet. De coalitiepartijen CDA en VVD en ook gedoogpartner PVV willen een paar bezuinigingen bijvoorbeeld op de regionale orkesten en op het Friese Theatergezelschap Triator verzachten. Maar de staatssecretaris voelt daar ook niks voor. Want al is hij een geboren Fries, hij zegt ook nee tegen extra geld voor het theater. Ik vind uh, dat we dus net uh, hun een speciale positie, Marian, want zij zijn uiteindelijk een regionaal gezelschap. Ik heb Anjon in mijn brief dat ik nationale gezelschappen wil subsidiëren en daar voelen ze net onder. Donderdag stemt de Tweede Kamer over alle moties die ingediend zijn om her en der de cultuurbezuinigingen nog iets te verzachten. In ieder geval lijkt er een kamermeerderheid om toch het Friese theatergezelschap nog wat extra financiële ondersteuning te geven. Maar dan moeten ze de zaak wel beter financieel onderbouwen. Want voor deze plannen zoals ze er nu liggen... daar is de staatssecretaris Zelstra niet voor. Hoort een bijdrage van Margreet Boer. Meer leest u over het debat en over de bezuiniging op onze website nos.nl. Dan naar België. We zijn het al even. Een grote chaos op het spoor daar, gisteravond. Als een probleem met een bovenleiding en een defecte trein leiden tot enorme vertragingen. Oververhitte reizigers klaagden steen en been. Het is een op, ja. Het is een echte op. Ik ben beschaamd om Belg te zijn. Werkelijk waar. Het is wel een beetje hels. iedereen zat er dan op elkaar gedrukt. En iedereen, he, wat is er nu gebeurd? Zijn ze af? Ah, mensen vlogen van. Ja, het is moeilijk om informatie te krijgen, want de loket is gewoon gesloten. Ik heb ergens via een achterdeur heb ik proberen mensen te bereiken en ze hebben mij dat er dus een in de leiding. Het Rode Kruis heeft mij dat gezegd. Ja, het Rode Kruis zet ook op veel stations mensen in om water uit te delen. Heel wat reizigers hebben last gehad van de warmte komen uitgeput in stations aan. En het Rode Kruis is op dit ogenblik hier in Brugge. We zijn in de pannen in Lichtervelden, in Blankenbergen en nu ook in het station van Hens sint pieters En in dat station werd de situatie zo nijpend dat de burgemeester Daniel Termond van Gent... ...voor enkele uren het rampenplan in werking stelde. Ga maar eens even naar onze correspondent in België, Joris van Poppel. Joris, wat ging er allemaal mis gisteravond? Nou, eigenlijk ging het mis op drie plaatsen tegelijkertijd. De grootste, het grootste probleem was op de trein, de volle toeristentrein... vanaf de kust naar Brussel. Bij brug ergens knalde die trein zelf de bovenleiding kapot. En daardoor kwam de trein vast te staan. De temperatuur liep op in de trein. Tot wel 45 graden, zeggen sommige mensen. De deuren konden niet open, de airconditioning was uitgevallen... en de trein stond daar maar. Nou ja, je leest dramatische tafarellen natuurlijk in de kranten nu. Kleuterklasjes die uiteindelijk wel die trein uit kunnen... door weilanden uh, moeten lopen om toch ergens weer bij een auto terecht uh, te komen... om toch nog dan weer naar huis te kunnen. Uh, maar vooral veel mensen die gestrand zijn. Doordat er op drie punten treinen vast stonden... was er ook bijna geen omleidingsroute. Meer. En daardoor, nou ja, in Blankenberg aan de kust, in de pannen, je hoorde het net, Bruggen, Gent. Overal mensen op het perron, honderden, duizenden mensen. Het eh, EHBO, Rode Kruis, is maar gewoon eh, water gaan uitdelen. En in Gent, zoals je zei, het, het, het, het rampenplan afgekondigd. Ja, was het zo erg dan daar? Was de chaos zo groot? Nou ja, de burgemeester die kwam daar uh, aan en die uh, zag daar al heel veel mensen staan. En we hoorden toen ook nog dat er vijf uh, overvolle treinen met uh, oververhitte mensen aan zouden komen. En die zag toen de bui hangen natuurlijk. En die heeft toen meteen ingegrepen, zo'n kort de burgemeester daar in uh, Gent. En uh, nou ja, daardoor is het uiteindelijk toch nog redelijk goed gekomen. Op die treinen uh, moest uh, één kind... Uh, er waren drie kinderen, uh, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. En één kind was er was uitgedroogd, was er ergens aan toe. In Blankenbergen zijn er trouwens uh, tientallen mensen in het ziekenhuis uh, beland. Ja, klinkt niet goed, Joris. Hoe is het met de staat van de Belgische spoorwegen? Nou, niet zo heel goed eigenlijk. Er is pas nog een rapport uitgekomen. Dan blijkt dat de reizigers steeds meer gaan klagen. Het oud materieel, bovendien niet veilig. Er is hier twee jaar geleden nog een groot ongeluk gebeurd. 23 doden, doordat het beveiligingssysteem niet goed werkte. En daarnaast vooral ook, je hoorde het net al iemand zeggen... gebrekkige communicatie. Er wordt nauwelijks iets verteld. Dat was gisteren ook het probleem. Mensen wisten niet waar ze aan toe waren. Er is geen noodnummer. Je hebt geen idee wanneer de trein weer gaat rijden. Nou ja, daar is hier steeds meer kritiek op. De Politiek heeft gisteravond ook al geroepen om het opstappen van alle drie de bazen van de Belgische spoorwegen. Nou moet het weer goed zijn, toch? Bovenleidingen gerepareerd, alles rijdt weer volgens het boekje vanochtend, jongens. Ja, dat klopt. Alles uh, rijdt weer. En uh, er is ook, uh, uh, nou ja, opmerkelijk in Nederland was natuurlijk, heeft de NS hoorde ik net, gewaarschuwd. Ja. Voor, uh, voor de onweersbuien vandaag. Dat dat voor problemen zou kunnen gaan zorgen. In België geen enkele waarschuwing. Hier is alleen gezegd dat uh, de treinen weer rijden, alles is weer goed. Dus uh, we zullen het gaan zien vanmiddag hier. Ja, als we dat nog maar redden dan aan het eind van de dag. Goed, Joris van poppel over de spoorproblemen van uh, gisteravond in België. En zo dadelijk Amsterdam als pleisterplaats voor gevluchte Britse criminelen. Hoort u zo meer over. Eerst naar Wijnand Zwaan. Eens even horen hoe het is met de ochtendspits Wijnand. Vertel. Het vrij normaal. Maar het brandpunt in deze spits is toch wel de A50 Arnhem richting Os. Er staat tussen Renkem en knopend Ewijk 10 kilometer stil. Er is een uh, vrij ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De bergen gaat al een paar uur duren. Verkeer naar het zuiden kan het beste omrijden via Tiel. Neem dan de A15 en daarna de A2. Beter nieuws komt er van de A67 richting Eindhoven. Daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen. Maar uh, er staat nog 7 kilometer file, Maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Lara ja, zei het al, in Amsterdam wordt de jacht op Britse criminelen een nieuw leven ingeblazen. Ja, Amsterdam is al jarenlang een geliefde plek voor voortvluchtige Britten. Gaan we over praten met Rob van der Veen van de politie Amsterdam-Amsterland. Amsterdam. Meneer van der Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zo'n tweede actie? Um, omdat wij uh, weer een lijst met, met uh, namen en foto's hebben gekregen van uh, de Engelse collega's. Van mensen waarvan zij het vermoeden hebben en informatie hebben dat ze zich mogelijk in Amsterdam of, uh, om in, of in de omgeving ophouden. Ja, maar u heeft al eerder zo'n actie gehouden om de aandacht erop te vestigen, maar dat heeft blijkbaar niet genoeg afgeschrikt. Nou in ieder geval heeft het wel succes gehad, want we hadden vrij snel twee van de zes en we praten over echt zware criminelen aangehouden. Uh, maar kennelijk uh, uh, zijn er uh, uh, uh, uh, toch nog mensen die dachten uh, dat het hier uh, veilig genoeg was. Nou, uh, Het heeft bij ons een hoge prioriteit op het moment dat we informatie krijgen over dit soort zware criminelen. Dan duiken we er ook op. Uh, en uh, vanaf uh, vorig jaar 16 maart tot nu hebben we naast die twee van Operation Return-foto's nog 35 aangehouden. Dus wij zijn er wel heel actief in. Meneer Van der Veen, hoe, hoe zit dat met die lui? Want uh, houden ze zich alleen schuil of uh, plegen ze ook misdaden in Amsterdam? Beide. Uh, sommigen houden zich echt schuil. Die, die, uh, ja, die bewegen eigenlijk niet, uh, <laughs> zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, en anderen die gaan gewoon door uh, met met name de handel in uh, verdovende middelen. Spelen daar een, een, een spil in uh, tussen dat wat er in Engeland plaatsvindt en wat er hier uh, plaatsvindt. Ja, eigenlijk uh, is het heel duidelijk. Wij willen die gasten hier niet. Uh, toeristen zijn van harte welkom, maar uh, criminelen niet. En daarom heeft dat een hoge prioriteit bij ons. Waarom willen ze naar Amsterdam komen? Nou, in eerste instantie gingen ze altijd naar Spanje. Daar is natuurlijk ook altijd mooi weer. Maar daar hebben ze een jaar of vier geleden een hele grote operatie gestart. Uh, operatie Captura. Daar hebben ze foto's van die zware criminelen naar buiten gebracht en in no time hadden ze echt ook op tientallen aangehouden. En vervolgens uh, is die groep vermoedelijk uh, onze kant op gekomen. Uh, en als je kijkt naar de laatste vier jaar, hebben we totaal 80 van dit soort uh, gasten aangehouden uh, en overgeleverd uh, aan, uh, aan de Engelse autoriteiten. Uh, maar we blijven er bovenop zitten en dit zijn nou toevallig uh, de mensen die we op de politiezoekt.nl hebben geplaatst. Uh, zijn er zijn toevallig uh, mensen waar we niet meer informatie over hebben, want anders hadden we ze al lang opgehaald. Dus wij vragen de mensen, kijk vooral naar de site, kijk naar de foto's. Herken je iemand, meld het ons meteen, want we gaan hem ook meteen halen. We gaan daar niet dagen over doen. Het heeft bij ons een, uh, een topprioriteit. En ik kan me voorstellen dat u niet wil dat de Amsterdamse burgers, de inwoners van Amsterdam, met deze mensen in gesprek gaan. Dat moeten ze zeker niet zelf doen. We praten echt over zware criminelen uh, die echt hoge gevangenisstraffen ook te wachten staan in Engeland. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan uh, zijn gevangenisstraffen tussen de 10 en 20 jaar helemaal geen uitzondering voor deze mensen. En met zeer grote regelmaat sturen wij daar ook gewoon een arrestatieteam op uh, af. Dus de specialisten die, uh, gaan dan aan het werk. Ja, hoeveel zitten er nog langs de gracht? Hè? Dat is heel onduidelijk. Dat is natuurlijk een donker nummer. Maar in ieder geval is één ding heel duidelijk. Wij willen deze mensen niet in onze regio hebben. Die horen hier gewoon niet thuis. Die horen gewoon voor de rechter of als ze veroordeeld zijn al in een gevangenis te zitten en dan in Engeland. Rob van der Veen van de politie amsterdam amsteland over Operation Return 2. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zo maar weer eventjes naar gein, waar Mark Robin Visser probeert erachter halen hoe het is zo'n dag na die best hevige brand bij het verpleegde huis daar. Weet je eigenlijk hoe het is met de bewoners inmiddels, Mark Robin? Nou, Lara, dat geloof je misschien niet, maar de bewoners slapen nog. Ach, nou, gelukkig maar misschien. Ja, die liggen nog op één oor. We, we hebben net even om een paar deuren gekeken, maar... Uh, uh, nee, die zijn uh, in, in diepe rust, dus we hebben besloten om ze nog even te laten liggen. Ondertussen tel ik even de handdoeken, want uh, de, de, we staan nu in een ruimte waar... Ja, stapels, handdoeken staan die hier normaal gesproken... heb ik van meneer Leijder iets uh, begrepen, niet, niet staan. Die zijn overal vandaan geplukt. Nee, we moesten gisterenmiddag natuurlijk uh, van alles uh, regelen. En dat is inderdaad van handdoeken tot, uh, tot bedden, tot uh, nou, van alles. Ja. En dat, hier, dat ja? is allemaal heel goed gegaan, dus... Uh... Hier in Utrecht zijn 22 mensen opgevangen. Van de totaal, heb ik begrepen, 138. Uh, uh, mevrouw de Graaf, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt, ja. Mevrouw de Graaf is locatiemanager van de Geinse Hof in Nieuwegein. U heeft een lange dag achter de rug. Ja, klopt. Het was natuurlijk een vreselijke dag in die zin dat uh, ja, je dit niemand wenst dat het gebeurt. Bewoners uh, ontredderen het, medewerkers enzovoort. Ja. Maar wat uh, fantastisch is, is dat uh, iedereen uh, goed eruit is gekomen. Nou, ja, goed eruit is gekomen, in ieder geval uh, levende lijf. We hebben niemand achter hoeven te laten daar, dat was heel erg fijn. En de hulp die we krijgen, spontaan aangeboden, alle kanten. Je kan ja. het zo gek niet bedenken. Ook hoe de gemeente de boel begeleidt, echt uh, fantastisch. Ja. Ik heb begrepen dat er nog, als ik het goed geteld heb, zes mensen op de intensive care liggen in een ziekenhuis. Uh, totaal vijf. Vijf en dan ja. nog een aantal in Brandsondercentrum in, ja. in Bevenwijk. Ja. Ja. Bent u nou door het oog van de naald gekropen gisteren? Ja, oog van de naald. Ja, misschien ook wel. Ja. Het, het is natuurlijk niet niks als dit gebeurt uh, in een gebouw. Uh, hè. Ja. Bekend is dat het via daken uh, naar binnen is gekomen. Uh, ja, dat gaat het hele gebouw in. Dus in die zin uh, is er echt met mannenmacht gewerkt... om iedereen uh, zo snel mogelijk eruit te krijgen. En dat is dan ook gelukt. Ja, dus ja, en hier liggen de 22. U hebt de 22 hier in Utrecht opgevangen. Op een andere locaties zijn zijn de andere ja. mensen ondergebracht. Ja, en dan heb ik begrepen dat er straks ook nog een vrachtwagen van een grote bekende kledingfirma komt. Ja, dat is geweldig. Ja, dat, wat al gezegd is, er komt hulp van alle kanten. En bewoners kwamen hier uh, gisteren met uh, ja, soms in hun nachtkleding uh, en hebben dus geen kleding bij zich. Uh, en er is een bedrijf mag ik de naam noemen. Het bedrijf CNA heeft uh, staat garant voor het leveren van kleding. Uh, Komt met kleding. pyjama's en wat meer nodig is, gaan we afwachten. Hier in Utrecht alvast bedankt en dan gaan we straks nog eens kijken ja, of de mensen wakker worden. Hè? Prima, kijken hoe het met ze gaat. Ja. Tot straks. Horen we zo weer van je. Mark Hommervisse, dank je. Gaan ja, we het hebben over huizen bouwen. Want zelf je huis bouwen, dat is voor heel veel mensen een droom. Een kavel kopen, dan een huis ontwerpen, helemaal naar eigen inzicht. Landelijk is één op de 7 bouwvergunningen inmiddels voor eigen bouw. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging naar de Harnerspolder in Delft... waar particulieren hun zelfbedachte huis ook daadwerkelijk kunnen bouwen. Ja, mooi hè, zo'n maquette. Met allemaal huisjes, boompjes. Sander Berkhout, projectmanager. Want mensen kunnen hier een kavel kopen en zelf een huis gaan bouwen. Ja, mensen kunnen zelf een, een kavel uitzoeken en dan vervolgens op allerlei verschillende manieren hun eigen woning uh, creëren. Moet je dan een beetje handig zijn? Zelf niet, want je wordt wel uh, geholpen uiteraard. Uh, en vandaar ook al die verschillende vormen. Uh, je kan zelf een architect kiezen, je kan ook uh, uit uh, allerlei modules je huis samenstellen, wat je hier op de maquette ziet. Nou, ik weet niet of dat in Amersfoort is, maar daar heb je ook zo'n wijk met allerlei uh, verschillende woningen. Wordt het niet een beetje een rommeltje? Ja, uh, smaken verschillen uiteraard. Uh, ik vind dat altijd erg mooi, veel verschil. En ik zeg altijd maar, uh, de oude binnensteden staan vol met allerlei verschillende woningen. Een eigen huis bouwen wordt steeds populairder, hoe komt dat? Dat komt omdat uh, mensen steeds meer waarvoor hun geld willen niet uh, opgedrongen met een keuze... maar juist hun eigen keuze helemaal kunnen uitbouwen. Begrijp ik dan dat het ook uh, voordeliger is? Wij gaan altijd voor de prijs, hè, de Hollander. Uh, wat inderdaad opvallend is... dat je met uh, nieuwe vormen van zelfbouwen... en dan met name in een rij of met z'n twee onder uh, kap... dat dat uh, prijstechnisch uh, zeker niet duurder is... dan uh, de ouderwetse projectbouw. En de overheid stimuleert dit fenomeen ook... De Rijksoverheid wil graag dat de helft in Nederland particulier wordt gebouwd... in plaats van via projectbouw. Nou, dat zal nog wel even duren, maar we zijn wel goed onderweg. Ineke Hulshof is architect. Moet je daar nou lef voor hebben? Zelf je huis bouwen? Ik denk van, nou, dat wordt me een gedoe. Daar hou ik helemaal niet van. Ja, als je dat helemaal alleen gaat doen, dan is dat heel ingewikkeld. Dan zijn er zoveel regels en zoveel toestanden. Maar het aardige is dat je het hier niet alleen doet. Ook als je je eigen kavel helemaal alleen doet dan zijn er nog een aantal die dat ook doen. En die mensen worden ook wel een beetje bij elkaar gebracht door de woonwinkel. Waar besteden mensen nou uh, de meeste tijd aan? Wat vinden ze het belangrijkste in hun huis? Als ze dat zelf doen, dan denken ze van binnen naar buiten. Ja. Ze denken eerst, ik wil een huiskamer zo groot... ik wil zoveel slaapkamers, ik wil een badkamer, ik wil een keuken. En daarna wordt het huis gevormd. In de traditionele zeg maar, uh, uh, ontwikkeling van een huis... wordt er toch vaak uh, uit een standaard plattegrond gedacht en wordt er veel, veel meer van buiten naar binnen geredeneerd. Dus hoe het uitziet, waar het ligt, de, de ligging van de tuin. Dus dat is heel opvallend. Zo, Robert Fuik, ik val zomaar bij u binnen. U heeft zo'n huis zelf laten bouwen. Ja, we zijn nu drie jaar bezig. Hoe komt iemand erop, zeg? Ja, vroeger dachten we dat dat leuk was. Dus... Die mening heeft u inmiddels niet meer. Nou, het was drie jaar werken. En dat hebben we van tevoren niet beseft. Het is nog niet af, hè? Een beetje bangetje erop, een beetje poetsen vloer. Maar dit is een huis helemaal naar eigen inzicht? Nee, dit is een cataloguswoning. Oh, uit een boekje? Uit een boekje. De buitenkant staat vast en de binnenkant mogen we zelf schuiven. Zou je dit nou andere mensen aanraden? Ik zou eerst zeggen, doe eerst nog even mee met de staatsloterij. Want het is altijd duurder dan uh, ze van tevoren vertellen. Niks is goedkoper geweest. Het is altijd duurder of uh, hetzelfde. Nou, de tuin, daar heeft u ook nog heel wat mee te stellen straks. Tegelsjouwen, lieve hemel. Deze tegels wegen 20 kilo per stuk. Die worden gewoon bij je op de straat neergezet. En dan rijdt die vrachtwagen uh, snel weg. <laughs> en dan uh, bekijk maar hoe je ze binnenkrijgt. U bent nou niet een vrolijke huiseigenaar? Nou, vrolijk wel, maar ook moe van het sjouwen. Moeten we het allemaal alleen doen? Meestal wel. Ja, het is dat ik een microfoon in mijn hand heb, anders zou ik wel even helpen sjouwen hoor. <laughs>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 Westland Utrechtbank. Sparen, beleggen, hypotheken. Kies ook voor Lezak College of Lyceum. Kijk op lezak.nl en maak vandaag nog een afspraak. Radio 1, het NOS-journaal. Bezuinigingen cultuur gaan door en nucleair laboratorium VS gesloten door brand. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Staatssecretaris Zelstra verandert voorlopig niks aan zijn bezuinigingsplannen voor de cultuursector. In de Tweede Kamer wees hij gisteravond alle voorstellen af om die plannen te verzachten. En hij ging ook niet mee met moties van de regeringspartijen... om zo'n 15 miljoen minder te bezuinigen op onder andere de regionale orkesten. Zelstra noemde die moties sympathiek, maar hij vindt dat ze financieel niet goed in elkaar zitten. En hij bestreed dat zijn plannen leiden tot een complete kaalslag. Ik ben er ook van overtuigd dat op de langere termijn de culturele sector hier sterker uit zal komen, omdat juist in tijden van economische teruggang je afhankelijk moet zijn van meerdere financiers. Dat is nu nog te veel de overheid. Als die omslag is gemaakt, dan zal dat de culturele sector versterken. Staatssecretaris wees erop dat hij nog altijd 700 miljoen beschikbaar blijft stellen voor cultuur. daar wil wel 200 miljoen bezuinigen.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 Volgens de directie van het instituut is het radioactieve materiaal op het terrein veilig opgeslagen.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 De communicatie, dat stelt eigenlijk nog altijd problemen en dat betreur ik ten zeerste. Men beschikt over GSM's, over communicatiemiddelen tot en met, maar toch slagen we er niet in om de, om, de, om de passagiers eigenlijk voldoende in te lichten. In Gent was het gemeentelijk rampenplan een paar uur van kracht. Hulpdiensten deelden water uit om uitdroging van de reizigers te voorkomen. Vanaf het middaguur rijdt de NS hier met een aangepaste dienstregeling... in verband met mogelijk zware onweersbuien. Die worden verwacht in de loop van de middag. Passagiers moeten volgens de NS rekening houden met vertragingen en extra overstappen. Op een veiling in Londen is een handtas van oud-Premier Thatcher verkocht. De leren tas van het Britse luxemerk Asprey ging weg voor 28.000 euro. Margaret Thatcher was 30 jaar eigenaar van de tas. Ze droeg hem in de jaren 80 tijdens de onderhandelingen met Sovjetleider Gorbachev bij zich. En haar handtassen stonden symbool voor haar compromisloze stijl. En eh, ze nam hem overal mee naartoe, zegt de veilingmeester. She is, uh always been a generous person but even i was surprised that she was frankly give away what is a item historically because all the over many years used the word handbagged and never drew a cartoon without her having handbag so yes you're quite right dat je het geeft de opbrengst aan een goed doel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 We verdenken er ook van dat er ook facilitatoren zijn. Denk aan verhuurbedrijven, ook voor autoverhuur, voor woningen... die hen helpen om hier, zeg maar, undercover in Nederland aanwezig te zijn. Nederland, en met name Amsterdam, is een populaire onderduikplaats... voor Britse voortvluchtige criminelen. Naast de twee misdadigers die op de lijst Most Wanted stonden... zijn er in Nederland in de afgelopen vier jaar... meer dan tachtig Britse criminelen aangehouden. En dat was het nieuwsoverzicht.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 ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendsplits... maar wel met een aantal flinke problemen. Op de A1 is het mis van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen knoopend Eemnes en de afritpuntschoten 6 kilometer. De weg is daar zelfs helemaal dicht. U kunt er langs via de af- en oprit bij een tankstation. De andere kant op loopt het vast van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hoevenlaken en Eembrugge, 7 kilometer. Het andere probleem zit in de buurt van Arnhem op de A50. Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Knoopend Ewijk 12 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. Uitwijken kan via de A15, maar daar staat inmiddels wel file richting Gorkum. Tussen Ochten en Tiel 5 kilometer. ander alternatief is de A12 Arnhem-Utrecht. Op de A325 is ook file ontstaan door omrijders van Arnhem naar Nijmegen. Voor de Waalbrug bij Nijmegen 4 kilometer.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 Over half acht. Goedemorgen, u luistert naar NOS Radio. In Journal, u kunt volgen op internet via nos.nl. Voor de Franse socialisten is de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar al begonnen. De kandidaatstelling binnen de partij is vanaf vandaag geopend. Daarom gaan we eventjes naar onze correspondent Frank Genouwd. Frank, um, ja, daar ontbreekt in ieder geval één naam op die lijst: Dominique Strauss-Kahn. Precies. Loopt het verder storm? Ja, precies. Nou, tot een paar weken geleden... Dominique Schoeskamp was natuurlijk de gedoodverfde winnaar... de meest populair in de partij. We weten hoe het er met hem voor staat. Dus iemand anders moest het de overnemen. Het loopt storm, inderdaad, want uh, ja, vanaf vandaag... mogen de socialisten zich dan officieel melden... als ze de partij willen vertegenwoordigen... bij die presidentsverkiezingen volgend jaar. Maar de afgelopen maanden heeft een handvol prominenten al impliciet of expliciet laten weten dat ze kandidaat zijn. En vanaf vandaag mag dat dus officieel gaan gebeuren, die aanmelding, ja. Wie hebben er de meeste kans? De meest populaire kandidaat is eigenlijk oud-partijvoorzitter François Hollande. Hij is niet erg charismatisch, maar hij is wel heel vakkundig. En hij geldt ook een beetje als ja, de vertegenwoordiger van de gewone man. In opiniepeilingen hier wordt hij aangewezen als de enige... die president Sarkozy zou kunnen verslaan. Ook de huidige partijvoorzitter van de socialisten, Martine Aubry, is heel erg populair. En dan heb je natuurlijk ook nog Ségolène Royal. laten we die niet vergeten. Die in 2007 al kandidaat was hè, namens de socialisten. Toen verloor ze van Sarkozy. En zij wil weer meedoen, want ze heeft geleerd van die campagne, zegt ze. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de drie belangrijkste kandidaten. Hollande, Aubry en Royal. Wat is dat onderlinge geruzie binnen die partij nu voorbij? Hebben ze de gelederen gesloten? Nou, dat is de grote vraag. De angst bestaat inderdaad dat er opnieuw interne ruzie zullen ontstaan. Want wat gaat er nu precies gebeuren? Kandidaten hebben de komende twee weken om zich aan te melden, omdat ze de partij willen vertegenwoordigen. Maar pas in oktober, dus over ruim drie maanden, gaat die partij, die officiële kandidaat, aanwijzen wie het wordt. En sommige van de kandidaten willen gaan debatteren in de tussentijd, zoals bijvoorbeeld Manuel Valls, parlementslid van de Socialisten. Les Français qui attendent ces primaires ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas des débats contradictoires. Sinon, sur quoi se fera le choix? Uniquement sur les enquêtes d'opinion, sur le look des uns et des autres. We willen niet dat mensen een kandidaat kiezen op basis van ons uiterlijk natuurlijk, zegt Manuel Vals, maar op basis van onze standpunten. Dus we moeten gaan debatteren. Maar anderen in de partij zijn juist bang dat daardoor het beeld ontstaat van een verdeelde partij, alsof niemand het met elkaar eens is. En een ruzie in de partij, dat weten we sinds 2007, daar zitten de Fransen helemaal niet op te wachten. Nou, socialisten zijn dus ook bezig de zaak op orde te krijgen. Hoe verloopt het aan de rechterkant van het politiek spectrum? Nou, president Sarkozy van de rechtse regeringspartij UMP... heeft het nog niet officieel gezegd... maar iedereen weet natuurlijk dat hij weer mee wil doen met de verkiezingen. Maar ook in zijn rechtse kamp zien we wel wat scheurtjes al. Oud-premier Dominique de Villepin bijvoorbeeld... Hè, die zou ook wel eens kandidaat kunnen zijn. Sarkozy's oud-minister Jean-Louis Borloo heeft ook ambities. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling voor Sarkozy... want in Frankrijk heb je bij presidentsverkiezingen twee stemrondes. En als je een versnippering aan de rechterkant krijgt... dus dat meerdere rechtse kandidaten stemmen winnen dan zou dat kunnen betekenen dat Sarkozy niet eens die tweede ronde haalt. En dat is volgens de huidige peiling ook helemaal niet uitgesloten... dat hij dat niet gaat halen. Maar heeft hij niet zoveel macht dat hij dat, hij dat bij elkaar kan houden... zodat het niet versnippert? Dat hoopt hij wel natuurlijk, maar het lijkt erop dat die mensen... Als Dominique de Villepin, Jean-Louis Borloo, dat die hun eigen gang gaan. En dat is heel erg problematisch. Maar Sarkozy denkt, ik heb nog ongeveer negen maanden te gaan. Dus er kan nog heel erg veel veranderen. Want een echte campagne speelt zich natuurlijk pas de laatste maanden voor de verkiezingen af. Frank Renoud vanuit Parijs, dank je wel. Door naar Tom van het Hek voor de sport. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. En dan moeten wij het even hebben over PSV. Want die club ja. kijkt vanavond natuurlijk gespannen naar de gemeenteraad. Komt er geld? Wat denk jij? Ja, nou, ik geloof dat het grote spanning wel geweest is. Uh, CDA en D66 hadden in eerste instantie veel twijfels uitgesproken. Hebben een eigen onderzoek laten verrichten door een commissie van wijze mannen, wordt daar dan altijd bij <lacht> gezegd. En uh, nou ja, die hebben gezegd dat het toch echt allemaal wel uh, zou kunnen. Een verantwoorde deal is voor de gemeente. Dus die 48 miljoen. Uh, ja, die gaat er vanavond uh, normaal gesproken komen. Uh, er komen nog allerlei supporters naar het stadhuis. Maar ik denk dat het niet nodig is. Het zal in goede stemming gaan. En uh, ja, dan uh, staat het uh, nieuwe fundament, zeg maar, onder PSV uh, staat er. En dan kunnen ze ook eindelijk tot uh, handelen, zeg maar, overgaan. Want dat was de afgelopen weken waar ze met handen en voeten gebonden aan dit besluit. Maar vanavond zal er een flesje champagne opengetrokken worden. En dan moeten ze morgen hard aan het werk. Ja, en dan is het grote vraag. Kunnen ze gaan kopen, hè? Want ja. zijn niet alle kopjes al weg? Zijn ze niet een beetje te laat? Nou ja, ze hebben natuurlijk hier en daar bijvoorbeeld met stijn Gaars... en een nieuwe spits die ze wilden... Uh, hadden ze gewoon te weinig ruimte om iets te doen. Dus op dat moment, die zijn inmiddels weg. Ze hebben nu hun uh, oog laten vallen op twee spelers van FC Utrecht. Strootman, een jonge international, die ook echt goed is hoor. En Mertens, dat is een, een Belg. Uh, wat klein, aan de buitenkant spelend. Uh, wat flegmatiek nog. Een jaar bij PSV-spelers zal toch wat anders zijn... dan een paar goede wedstrijden bij Utrecht. Maar goed, ze willen ze graag hebben. 13 miljoen, want Utrecht weet ook dat er geld komt vanavond... voor deze twee spelers... In is veel geld hoor. Als je bedenkt dat Utrecht bijvoorbeeld Strootman in de winterstop... nog bijna voor niks van Sparta heeft opgehaald. Maar goed, die 13 miljoen schijnt er dan morgen wel te komen. Dan zijn dat de versterkingen voor PSV. Of dat ze zodanig versterkt dat ze echt weer helemaal serieus mee kunnen gaan doen. Dat is nog de vraag. Ze zullen ook nog wel een echte spits uh, willen zoeken. Maar goed, het is een lastige tijd natuurlijk. Ze hebben ook niet het geld voor het oprapen. Maar goed, ze kunnen in ieder geval weer gaan bewegen. En PSV kan in ieder geval weer naar de toekomst kijken. En dat is wel heel belangrijk na vanavond. Meer uh, nieuws van de transfer. Maakt. En nu voor trainers, voor coaches, want dat, dat komt er ook steeds meer in. Van de Brommen die overgang ja. van ADO naar uh, Vitesse, dat gaat maar niet. Ja. Sterker nog, het is helemaal niet rond. En wat vind je daarvan van die zaak? Nou ja, het is, een, het is wel een hele beetje onverkwikkelijke zaak. Normaal neemt een club eerst contact op met een andere club en zegt: we willen jullie trainen, gaan ze daarover praten. Nu heeft Vitesse het omgekeerde gedaan. Dus eerst van de naar de daar al mee rondgekomen. En toen moest het alleen nog even langs Den Haag ja. gebonjourd worden. Maar. Die zeiden: ja, we hebben een contract en daar willen we dus geld voorzien. En nu ligt het gewoon. Ja, op geld, Den Haag wil bedrag X en uh, Vitesse biedt bedrag Y. Het is voor Van der Brom zelf vervelend, maar die had misschien ook wat meer invloed op die route moeten kunnen uitoefenen. Van der Brom heeft een groot Vitesse verleden, 12 jaar, dus zal daar best graag aan de slag willen. Hoe dan ook, het is altijd een onverkwikkelijke zaak. En het geeft nog maar eens aan dat uh, afspraken die daar allemaal keurig liggen in dat betaalde voetbal, dat mensen zich er zelden aan houdt. En nou ja, eigenlijk is het gewoon een beetje onbehoorlijk bestuur van Vitesse. Hè? Ja, dat is waar. Nou, maar kijken of het uiteindelijk toch nog uh, rondkomt. Tom, dankjewel. Oké, okay. tot morgen. En zo dadelijk gaan we het in het Radio 1 Journaal hebben over het weer. Ze zijn onderweg, de buien en de hagel. Later vandaag krijgt het hele land er ook mee te maken. En de vraag is, wordt dat nou heel erg? Wordt het echt noodweer? Dat vragen we straks aan weerman Marco Verhoef. Eerst maar eens eventjes zien hoe het is op de weg nu. Bijna zwaan. Het uh, is relatief rustig wat dat er gaat. Toch zijn er wel een paar problemen. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort daar ging een motor on, uh, motorrijder onderuit bij de Afrit Bunschoten. Er staat 9 kilometer fiede. De weg is daar dicht. Je kunt er alleen langs via de parkeerplaats. De andere kant op loopt het ook vast. Zo'n 10 kilometer fiede. Toch zou het, uh, het opruimen van een en ander niet al te lang meer moeten duren. En op de A50 Arnhem richting Os is een uh, vrachtwagen gekanteld met kippenveren. Dat gebeurt bij knopend Ewijk. Er staat tussen Renken en Ewijk 12 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De inkt op de stembiljetten is nauwelijks opgedroogd... of er dreigt een politieke crisis in Turkije. Vanmiddag moet het nieuwe parlement worden beëdigd... maar twee van de vier vertegenwoordigde partijen dreigen met een boycott. Bernard Bouwman in Turkije. Uh, Bouwman, uh, Bernard... <laughs> Bouwman, <ken> ik <mij> nou. <laughs> Bernard, <laughs> hallo, Goedemorgen. Hoe is het met je? Goedemorgen. Heel goed. Mooi zo. Zegt, uh, een van die partijen uh, gaat zeker boycotten. Uh, wat, wat is het probleem? Nou het probleem is dat er een x-aantal parlementsleden in de gevangenis zitten. En dat de rechter heeft bepaald dat die de gevangenis niet uit mogen om parlementslid te worden en naar het parlement te komen. En dat is met name voor die Koerdische bdp partij een groot probleem. Want dan gaat het om zes parlementsleden. Um, en die partij die heeft besloten om dit parlement te gaan boycotten. Dus ze komen vanmiddag niet voor die beëdigingsceremonie, Maar ze zijn van plan om het daarna ook gewoon continu te blijven boycotten. Hmm. En er is nog een andere partij die ook schermt met een boycott, hè? Ja, dat is de seculiere CHP-partij. Daar zitten twee uh, parlementsleden van in de gevangenis. En ook tien mogen die gevangenis niet uit... En die zitten in de gevangenis omdat ze betrokken zouden zijn. Ik zeg zouden, want ze zitten nog in voorarrest. Er is nog geen vonnis uh, gewezen. Ze zouden betrokken zijn bij allerlei pogingen uh, uit de seculiere hoek... om uh, de huidige regering omver te werpen en een staatsgreep uh, te plegen. Nou, die uh, streng seculiere CHP-partij, die oppositiepartij... is ook woedend dat ze de, die tweede gevangenis niet uit mogen. En die hebben gezegd van uh, misschien boycotten we, misschien boycotten we niet. En dat wordt pas duidelijk. Vijf of tien minuten voordat die sessie begint vanmiddag. Spelen deze partijen niet heel erg hoog spel, Bernard? Ja, het is een hele moeilijke situatie. Het is ook een hele ondoorzichtige situatie. Je ziet continu uh, hoogleraren recht de ene na de andere theorieën uit de grote doos halen. En dan spreken ze elkaar weer tegen. Het is echt uh, een heel aparte situatie voor Turkije. En het is heel erg hoog gespeeld, daar heb je gelijk in. Want als deze situatie nu echt escaleert, dan eindigt dat in een totaal impasse. Want, hoe zit dat? Kan het parlement niet geïnstalleerd worden zonder deze twee? Nou, het kan wel geïnstalleerd worden. Maar er zijn een aantal dingen aan de hand. Punt 1. De taak van dit nieuwe parlement, en daar was eigenlijk iedereen het over eens... was om een nieuwe grondwet te maken voor Turkije. Je weet dat die oude grondwet die is gemaakt net na de staatsgreep van 1980. En iedereen wil daar eigenlijk vanaf. Maar ja, als het parlement net uh, in zitting is... en uh, men rolt, uh, en vechtend over de parlementszetels heen... dan blijft die nieuwe grondwet, die kun je wel vergeten. Dat punt één. Punt twee, die Koerische partij, die BDP... die zegt nu dat zij noodzakelijk zijn voor het parlement... want zij zeggen in elke commissie... Moet iemand zitten van elke politieke partij in het parlement? Nou, als wij niet komen, dan is dat uh, niet het geval. Dus kan het parlement niet functioneren. Dus het is een hele warrige situatie en het kan echt escaleren tot een hele grote impasse. Wie, wie zou dit moeten oplossen? Wie zou het moeten oplossen? Nou, ook dat is een hele moeilijke vraag. Oh. Ja. <laughs> ik, dacht, dat... ik dacht Erdogan dan maar misschien. Ja, nee, dat zou je zeggen. En dat uh, zeggen ook heel veel mensen in Turkije... Maar het besluit om die parlementsleden niet de gevangenis uit te laten komen is natuurlijk door de rechterlijke macht genomen. En niet door de uitvoerende macht, nee. niet door de premier. Dus zeggen uh, mensen van de AK-partijen die in de buurt van de premier uh, zitten, die zeggen dan... Het is allemaal mooi en aardig, maar wij kunnen dit niet oplossen, want het is een besluit van de rechterlijke macht en niet van ons. Nou, dat wordt toch een uh, spannende situatie... daar vanmiddag bij uh, de beëdiging van het nieuwe parlement. Bernard Bouwman vanuit Istanbul, hoorde u daarover. Het is tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. U heeft misschien uh, gisteren genoten van het heerlijke weer. Uh, misschien heeft u vannacht niet genoten, niet geslapen. Ik heb veel uh, mensen op Twitter gelezen... die uh, het wel heel lastig vonden om vannacht uh, in slaap te vallen... vanwege de hitte. Uh, het weer zorgt ook voor grote problemen in België. Uh, en ook bij ons... Want uh, het was warm en uh, leidde tot nu toe nog niet tot grote problemen. Maar Marco Verhoef, grote vraag is of dat vandaag zo blijft. Uh, ja. Ja, ik denk dat die vraag ook nog wel eventjes blijft. Want uh, wat zijn grote problemen? Hè? Moet je je altijd afvragen. Mm -hmm. um, uh, het eerste punt waar we mee te maken gaan krijgen... is een heel snel oplopende temperatuur. En uh, die gaat echt... Uh, nou nog net niet naar recordhoogte. Maar het scheelt ook weer niet zo heel veel. Want misschien dat het in het zuidoosten van het land vanmiddag... wel 35 graden wordt. Nou, het record is geloof ik ruim 37 graden. Dus dat hebben we nog niet. Uh, maar dat het loei en loei heet is, dat is wel zeker. En ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja, En dan ook nog bewolkt, hè, Marco. Het wordt niet aangenomen. Nee, het is, het is een andere warmte dan gisteren. Uh, sowieso nog een, uh, een enkel graadje er bovenop hier en daar. Gisteren hadden we maximaal zo'n uh, ruime 32, bijna 33 graden. En, uh, uh, maar gisteren was het nog redelijk droge warmte. En nu wordt het echt een beetje broeierig. Drukkend warm. En dan kun je op je klompen aanvoelen komen dat we uiteindelijk wel een keer een regen of onwisbuig gaan krijgen. En um, uh, dat gaat ook gebeuren. Uh, kan ook haast niet anders, want we hebben enorme verschillen. Uh, ik zet voor vandaag voor het oosten uh, 3,34, misschien wel 35 graden in de verwachting. Hm. En voor morgen nog maar 20. Nou, zo'n overgang kan haast niet zonder slag of stoot. Maar hoe hevig wordt dat? Want wij krijgen berichten van bijvoorbeeld de NS die uh, ja, preventief. Uh, een bericht uitstuurt is dus, uh, waarschuwt voor hele heftige weersomstandigheden. Wordt het zo ernstig? Ja, lokaal kan dat. Uh, alleen, ik zeg er meteen bij lokaal. Ik denk, als we met hoeveel Nederlanders zijn we, zijn 16,5 miljoen of zo inmiddels. Mm -hmm. uh, dat daar misschien 10% morgen van zegt, ja, we hebben hele zware buien gehad. En de overige 90% zegt, ja, het was een lekker onweer. En daar is het bij gebleven. Maar de NS past zelfs de dienstregeling aan. Ja. ja, maar goed, kijk, het, het punt is natuurlijk, je weet nu nog niet precies waar dat die buien gaan vallen. En je weet ook nog niet precies hoe zwaar ze uh, uh, daadwerkelijk gaan zijn. Maar er kan wel een hagel bij zitten. Uh, zware windstoten kunnen er optreden. En in korte tijd kan heel veel water vallen. Mm. Nou ja, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de straat bij jou uh, helemaal blank staat. En aan de andere kant van het dorp valt het allemaal wel mee. Want zo uh, klein zijn die verschillen. Nou ja, dat betekent dat het voor ons nu nog niet aan te geven is waar het nou daadwerkelijk helemaal misgaat. Maar dat het ergens in het land flink tekeer zal gaan in de loop van de dag, ja, dat is wel redelijk zeker. En uh, dat dat de NS daar dan zijn dienstregeling op aanpast, ja, dat is hun beslissing. Ik heb begrepen dat ze bij, bij zware neerslag en hagel en dat soort dingen uh, langzamer moeten rijden. Uh, en ja, uh, om uh, nu alvast, uh, laten we zeggen, controle te houden over die dienstregeling, ja, dan zou dat een uh, verstandig besluit zijn om, om daar een aanpassing aan te doen. Omdat je nu al uh, weet hoe je dat gaat aanpakken. En als je straks voor een voldongen feit komt te staan van hé, hey, op die lijn is het helemaal mis, ja, dan ben je misschien wel te laat om te reageren. Vanaf hoe laat gaat het uh, los? Nou, de eerste buien zitten nu al op de neerslagradar en uh, dat betekent dat uh, Zeeland daar op dit moment mee te maken heeft. Uh, kijk nog even de laatste plaatjes. Ja, die trekken inderdaad nu Zeeland over uh, Vlissingen en ook uh, Walgen bijvoorbeeld heeft daar al mee te maken. Uh, en die buien die komen langzaamaan wat verder. Die zullen straks het eerste Zuid-Holland aandoen in het uiterste westen van Brabant en schuift dan zo'n beetje naar het noorden. Nou ja, dan wordt het even wat rustiger. Dan denk je misschien ik heb het gehad. Maar vanmiddag kunnen dan de zwaardere exemplaren gaan ontstaan. En? Mede omdat het dan ook behoorlijk begint op te warmen. Ja, en je zei: Hagel, moet ik mijn auto in de garage zetten? Uh, dat is een gewetensvraag. <lacht> <lacht> Heb je een mooie auto, waar je dat vragen? Ja. Nee, nee, nou, daar wilde ik op dit 13 gaan. Maar nee, het punt is natuurlijk ook daarvoor weer. Uh, Bijna overal in Nederland zal het niet tot zulke grote hagelsteenen. Maar komen, kan. En Maar ik kan nu niet zeggen waar nee. dat dan toevallig wel zo zou zijn. Het is wollen, hè? Schijnt, ja. <laughs> nou, dan ja, staat hij ja, binnen. Ja, <laughs> dat, dat is gewoon echt. echt uh, da dat kun je eigenlijk nu nog niet aangeven maar. waar dat zou gaan uh, gebeuren. Dus. We houden het in de gaten, Marco. En okay. uh, jij ook. En dan horen we dat weer van jou. Zeker. Marco Verhoef, dank je wel. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Nou, we blijven bij het weer. Althans, weer instituten. De VVD vindt namelijk dat het KNMI minder overheidssteun moet ontvangen. Dat zegt René Leegte in de Telegraaf. Hij vindt dat het Klimaatinstituut te veel aan de leiband loopt van klimaatcritici. Er zal veel te veel gefocust worden op CO2 als oorzaak van opwarming van de aarde. Het Kamerlid zegt dat 20 procent van de medewerkers van de KNMI niet onafhankelijk zijn. Leegte zou willen dat andere instellingen ook taken van het KNMI kunnen uitvoeren. Zo zou de dus 60 miljoen euro overheidssteun die de instelling ontvangt, anders verdeeld kunnen worden. Hij denkt daarbij aan universiteiten, maar ook aan buitenlandse instellingen... waar het overheidsgeld heen zou kunnen gaan. De inspecteurs van Volksgezondheid op Curaçao, Sint Maarten en Aruba... zijn niet te spreken over de afspraken die de regering heeft gemaakt... met het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Dat staat te lezen op de site van de Antilliaanse krant Amigo. In een brandbrief zeggen zij dat het onwenselijk is... dat een overheidsorgaan ondergeschikt wordt gemaakt... aan een particulier ziekenhuis. In de ontwerpovereenkomst met de eilanden staat dat het Slotervaartziekenhuis gaat adviseren... bij het bouwen van een nieuw ziekenhuis... en bij uitbreiding van bestaande ziekenhuizen. Ziekenhuizen zouden ook met het Slotenvaart gezamenlijk apparatuur kunnen inkopen. Inspecteurs op de eilanden pleiten voor samenwerking... met de Nederlandse Inspectie voor de Volksgezondheid. Maar die zou pas in augustus beschikbaar zijn... om te helpen bij acute problemen op de eilanden. Dan naar de grieks zweeds noorse deelname aan de Gaza-vloot. Die is gesaboteerd. Twee bladen zouden van de schroef zijn afgesneden. Eerder werd er nog op de Facebookpagina van de Nederlandse boot gemeld... dat het om de Nederlandse Italiaanse boot zou gaan. Maar dat blijkt niet te kloppen. De boot zou vandaag vanuit Griekenland vertrekken... om zich aan te sluiten bij het andere deel van de vloot. Volkskrant zegt dat er weinig fantasie voor nodig is... om de sabotageactie aan Israël toe te schrijven. Eerder dreigde Israël de verzekeraar van de vloot al met een rechtszaak. De vloot bestaat uit tientallen boten met hulpgoederen en is bedoeld om de blokkade van de Gazastrook te doorbreken. De verwachting is dat de vloot net als vorig jaar door Israël onderschept zal worden. Kiemgroentenkwekers zijn zeker de helft van hun omzet kwijt door de EHEC-crisis. Dat vertelt de voorman van de sector, Cor Hux, in Trouw. Er zijn eh, niet veel kiemgroentetelers in Nederland, maar ze zijn wel hard geraakt. Door berichten over besmette rauwe spruiten worden ze veel minder verkocht. Kiemgroenten worden vaak gegeten op eh, salades in restaurants... en zijn verkraagbaar bij speciaalzaken. Hux hoopt dat er op, eh, ook voor deze sector een compensatiefonds komt. en Dat is tot nu toe namelijk niet het geval. Dan nog het Australische plan om alle logo's en vormgeving op de sigarettenpakjes te verbieden. Krijgt veel aandacht in de Volkskrant. Tabaksgigant Philip Morris zou dreigen met een miljardenclaim tegen de regering. Premier Gillard lijkt niet te zwichten. Het idee achter de wet is het roken minder aantrekkelijk te maken. Vooral voor jongeren. Als alle pakjes er dan hetzelfde uitzien. Het pakje zou olijfgroen worden met grote waarschuwingen tegen het roken. Voor de merknaam is onderaan een klein plekje gereserveerd. Bij 1 januari 2012 moet de wet zijn ingevoerd. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur gaan we maar eens even bellen met de NS. Misschien heeft u ook wel een mailtje ontvangen van de Nederlandse spoorwegen... over die aangepaste dienstregeling in verband met het onstuimig verwachte weer van vanmiddag. En de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg komt met uh, tips. Tips, misschien wel een dwingend advies, want...